Dit Van der Linde met het NOS Journaal. Een verdachte die werd opgepakt voor de aanslag op de Amerikaanse activist Charlie Kirk... ...is na verhoor weer vrijgelaten. De schutter is dus nog op de vlucht. Diegene zou zich op het dak hebben bevonden toen er werd geschoten. De autoriteiten noemen de aanslag op Kirk een politieke moord. De conservatieve activist werd neergeschoten tijdens een bijeenkomst op een universiteit. Hij overleed later in het ziekenhuis. Charlie Kirk was een vertrouweling van president Trump... die wil dat de vlaggen half stok gaan. In mexico stad zijn drie mensen om het leven gekomen... toen een tankwagen ontplofte. Bijna 60 mensen raakten gewond. De wagen met vloeibaar aardgas kantelde onder een viaduct en explodeerde. Het ongeluk gebeurde op een drukke weg in het oosten van de Mexicaanse hoofdstad. Zeker 19 mensen liepen ernstige brandwonden op... en 18 voertuigen in de buurt vlogen in brand... Waardoor de vrachtwagen kantelde, wordt nog onderzocht. De Syrische man die vorig jaar op mensen instak in Seulingen in Duitsland... is veroordeeld tot levenslang. Drie mensen kwamen om, tien raakten er gewond. De rechtbank acht de man van 27 schuldig aan drie moorden. Drie pogingen tot moord en lidmaatschap van de terreurgroep IS. De Syriër zag zijn daad als vergelding voor de in zijn ogen kruistocht tegen moslims. De organisatie van de Ronde van Spanje heeft besloten de individuele tijdrit vandaag in te korten om veiligheidsredenen. De vuelta heeft te maken met massale pro-Palestijnse protesten. De betogers richten zich vooral op de wielrenners van Israël Premier Tech... en zorgden al meerdere keren voor onveilige situaties in het peloton. De tijdrit wordt daarom niet ruim 27 kilometer, maar slechts ruim 12. De start en finish zijn nog altijd in Valladolid... De Spaanse politie zet wel 400 extra agenten in. Het weer, de dag begint droog met wat zon... maar vanmiddag is er kans op stevige buien, met ook onweer. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. But you know, you want a mad